5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. En met straks in het NRS Radio 1-journaal... de Nederlandse ambassadeur in Egypte over de noodtoestand in het land. En minister die uitlegt waarom het kabinet vasthoudt... aan 6 miljard euro aan bezuinigingen. Eerst het NRS journaal dat krijgt u van Mark Visser. De Egyptische interim-president Mansour heeft dus de noodtoestand uitgeroepen. En ook riep hij de hulp in van het leger... om de veiligheid in het land te waarborgen. De noodtoestand geldt voor een maand. Vanmiddag meldde de regering dat er 95 doden zijn gevallen... bij confrontaties in Cairo tussen het leger... en aanhangers van de moslimbroederschap. De doden vielen bij de ontruiming van twee protestkampen... van aanhangers van de afgezette president Morsi. Ook een Britse cameraman van Sky News is daarbij omgekomen. Volgens de moslimbroederschap heeft het leger... buitensporig veel geweld gebruikt. Er zijn er zeker 600 doden.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 In de Nederlands elftal draagt vanwege het overlijden van de prins... vanavond een rouwband tijdens de oefenwedstrijd tegen Portugal. Voor het begin van de wedstrijd in Faro wordt een minuut stilte gehouden. Hetzelfde gebeurt bij de wedstrijd van Jong Oranje in Tsjechië. De eerstvolgende wedstrijden in de Eredivisie en de Jupiler League... zijn na de begrafenis. En dan geldt het rouwprotocol niet meer.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 Morgen overdag hebben vooral het westen en noorden veel wolken. In het noordwesten kan later ook nog een beetje regen vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. En voor de verkeersinformatie gaan we naar Jolanda van der Velden bij de ANWB. Fiel op de A2 van Luik naar Maastricht bij knopend Europaplein 2 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen. Hetzelfde geldt voor de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 3 kilometer. Ook daar is de rechte reishok dicht. Op de A27 Breda richting Utrecht is nog langzaam rijden... tussen Oosterhout-Zuid en knopend Hooipolder over 5 kilometer. En verderop tussen Hank en Werkendam ook 5 kilometer. Dat was de aanrijding. Andere kant geeft dat ook nog wat vertraging. Van Utrecht naar Breda voor de brug bij Goorkem 3 kilometer. Meter.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 NOS Radio 1 journaal met Tim Overdijk. 6 over 5. Goedemiddag. Het was een filmpje op internet dat tot grote verontwaardiging in het land leidde. Een mishandeling. De volgende beelden kunnen heel schokkend zijn. Hij wordt geschopt, geslagen, getrapt. Zo hard als maar kan. Vandaag stonden de verdachten terecht. We beginnen met ander straatgeweld in de straten van Cairo. Het is een zwarte dag in Egypte. Tientallen of zelfs honderden doden zijn er gevallen door het ingrijpen van leger en politie tegen de aanhangers van de verdreven president Morsi. Sinds een uur is de noodtoestand van kracht in het land. We hebben contact met Gerard Steeg. Goedemiddag. Goedemiddag. De Nederlandse ambassadeur in Egypte. Uh, uh, hoe zou u de situatie in Cairo op dit moment omschrijven? Uh, gevaarlijk, uh, onvoorspelbaar en uh, gewelddadig. Hoe merkt u dat? Uh, we merken dat uh, door uit het raam te kijken en de rookwolken te zien die opstijgen van de plekken waar uh, eerder de uh, sit-ins van uh, de Muslim Brotherhood en uh, geallieerden zijn geruimd. Uh, we merken dat ook aan de berichten die we horen van uh, onze mensen, uh, van uh, collega's uh, en, en van uh, ook allerlei berichten die we binnenkrijgen via zeg maar, sociale media en, en andere bronnen. Ja, u bent nu bijna een jaar ambassadeur in Egypte. Um, u twittelt nog meer vanmiddag. Het is heel onwezenlijk wat hier gebeurt. Ja, dat heeft vooral te maken met het feit dat uh, wij natuurlijk... Uh, van buitenaf dit allemaal al een hele tijd vreesden en zagen aankomen. En ook van alles gedaan hebben om uh, dit te voorkomen. Het is bijna alsof je een, een, een treinongeluk in slow motion voor je uh, neus ziet gebeuren. En je iedere keer denkt dat uh, de machinist toch echt die, die trein nog kan stoppen... om te voorkomen dat het uh, allemaal misgaat. En als het dan toch misgaat, ja, dan, dan heeft dat inderdaad iets onwezenlijks. Ja, en op welke manier hebt u dat zelf geprobeerd de afgelopen tijd... om die machinist te waarschuwen? Nou, we hebben uh, gesprekken gevoerd met zowel regeringsvertegenwoordigers als met uh, lokale politici... Um, van zowel uh, de uh, moslimbroederschapkant als uh, vanaf de andere kant. Uh, zoals u weet uh, is minister Timmermans uh, vorige week woensdag ook nog hier geweest. Um, toen uh, heb ik uh, samen met hem uh, de gesprekken uh, bijgewoond uh, die, die toen gevoerd zijn. Ook met de president, met de premier, met de minister van Buitenlandse Zaken, met vooraanstaande politici... Uh, om te kijken of er toch niet op een manier een, een dialoog of in ieder geval een, een uh, vertrouwenwekkende maatregel kon worden uh, afgesproken tussen de partijen die hier tegenover elkaar staan. Dat is niet gelukt. Hè? Minister Timmermans laat vanmiddag op zijn Facebookpagina weten onderhandelen moeten de partijen. Een alternatief is er niet, want gelet op de verdeeldheid onder de Egyptische bevolking zijn ze tot elkaar veroordeeld. Al dus de minister van Buitenlandse Zaken. Dat is uh, een situatie die u daar nu aantreft, dat die verdeeldheid tot het geweld leidt. Dat is de realiteit. Nee, precies. Um, minister Timmermans, uh, zoals uh, gewoonlijk uh, weet het uh, zeer treffend uh, te zeggen. Um, dit is een pluriform land. Um, maar men uh, heeft daar nog niet uh, de, de culturele en politieke traditie van pluriformiteit bij. Uh, die, die nodig is om met z'n uh, allen ook in dat uh, land samen verder te kunnen. Uh, de, de Pluriformiteit, dat is een uh, wat diplomatieke term voor mensen die gewoon nog niet toe zijn en democratieën met elkaar uitpraten? Nou ja, wanneer ben je daaraan toe, kun je je soms afvragen. Maar uh, het punt is dat inderdaad, uh, onder de uh, broederschap, uh, het duidelijk was dat men niet veel ruimte gaf aan uh, andersdenkenden, uh, andere politieke uh, bewegingen. Um, en nu uh, is opnieuw het kennelijk heel moeilijk gebleken voor de huidige regering om een hand uit te steken naar de boederschap... die dus nu inderdaad uit de macht gezet is. Om ze toch weer mee te laten doen aan die zich opbouwende democratie... die we hier met z'n allen zo graag zouden zien. Ja, de noodtoestand moet de veiligheid waarborgen, zo wordt erbij gezegd. Maar hebben het idee dat de situatie aan het escaleren is de komende dagen? Ik vind het moeilijk om dat nu al te zeggen. We hebben zeker vandaag een escalatie van geweld gezien. Um, het is begonnen met de ontruiming van twee uh, wat dan heet hotspots met twee sit-ins. Het geweld heeft zich daarna verspreid, ook naar andere locaties. Um, dat is uh, zeker uh, een, een escalatie. Of dat morgen uh, en de dagen daarna doorgaat is heel moeilijk uh, in te schatten. Uh, ik uh, mag aannemen dat het afkondigen van de noodtoestand te maken heeft met uh, pogingen van de regering om uh, een, een verdere escalatie in te dammen. Maar ja, uw gok is dus zo goed als de mijne om ja. te uh, zeggen of dat er wel of niet gaat lukken. Ja, Wat is het advies aan de Nederlanders in Egypte?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 Tegenvallende cijfers van het CPB vanochtend over het herstel van de economie in 2014. De werkloosheid en het begrotingstekort worden hoger dan eerder geraamd... en de economische groei kleiner. Maar het kabinet gaat desondanks niet nog meer bezuinigen... dan de eerder afgesproken 6 miljard. Zei minister Dijsselbloem van Financiën in een reactie. De economie trekt nog steeds onvoldoende aan. Er zijn ook hoopvolle tekenen, er zijn cijfers die aantrekken. Uh, het buitenland uh, doet het beter, dat is voor de Nederlandse economie altijd heel belangrijk. Maar de werkloosheid neemt boven verwachting toe, het begrotingstekort neemt boven verwachting toe en de, de economische groei uh, die blijft boven verwachting achter. Dat is allemaal waar. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat uh, de krimp uh, vermindert. Uh, dus we hebben ook de lijnen boven weer te pakken. Uh, we verwachten ook dat volgend jaar gewoon economische groei zal zijn. Uh, dus moeten we een aantal dingen tegelijk werken op dit moment. Ja, volgend jaar wilt u uh, 6 miljard extra bezuinigen, maar het tekort is groter dan eerder werd geraamd.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 minister Dijsselbloem in gesprek met uh, Wilco Ban. Nou, Wilco, het kabinet blijft dus bij een extra bezuiniging van 6 miljard. Hoe gaan ze dat doen? Nou ja, officieel is dat natuurlijk allemaal nog niet bekend... want de komende weken zijn er de begrotingsbesprekingen... vooruitlopend op Prinsjesdag in september. Maar achter de schermen is het kabinet al een heel eind... en over een reeks van maatregelen die dan op Prinsjesdag worden gepresenteerd... zijn ze het op hoofdlijnen eigenlijk gewoon al eens. Dan moet je onder andere denken aan het voortzetten van de Nullijn voor ambtenaren. Die krijgen er dus net als de afgelopen jaren niks bij. Ook worden de belastingsschijven niet geïndexeerd. Wat eigenlijk een kleine lastenverzwaring is. Uh, ook gaat het kabinet stamrecht BV's aanpakken. BV's waar mensen ontslagvergoedingen en dergelijke in kunnen parkeren. Er komt een extra bezuiniging op ministeries. Dat is ook al zo'n 800 miljoen. En er komt ook uitstel van lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Nou, minister Schippers heeft deze zomer ook nog eens een zorgakkoord bereikt... Met de, met de sector wat een bezuiniging oplevert. En alles bij elkaar heb je dan al over bijna 6 miljard euro. Dus uh, er worden ook eigenlijk helemaal geen uh, moeizame begrotingsbesprekingen meer verwacht uh, de komende weken, omdat ze dus al uh, echt een heel eind zijn. Ja, dat zijn extra bezuinigingen. Hè? Maar de minister had het vandaag ook over het stimuleren van de economie. Gaan ze ook concreet geld pompen in de economie? Nou, het kabinet gaat zelf niet of nauwelijks geld in de e economie pompen... Pompen, maar er wordt wel gekeken naar mogelijkheden... om geld dat nu op allerlei plaatsen vastzit los te weken voor investeringen in die economie. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan geld... wat nu in die stamrecht-BV zit. Maar ook geld wat mensen hebben vastgezet in sommige levensverzekeringen. Gaat het kabinet ook naar kijken of het mogelijk gestimuleerd kan worden... om die eerder uit te keren, zodat het geld de economie ingaat. En een belangrijke sector is natuurlijk de bouw. En het kabinet hoopt onder andere met geld uit het energieakkoord... wat ook deze zomer... Rondkwam, uh, met geld uit dat energieakkoord... de corporaties weer aan het bouwen en aan het renoveren van woningen te krijgen. En daarmee kan dan ook de werkloosheid worden, een beetje worden aangepakt. Want ja, die is zoals je weet inmiddels sky high. En als bouwvakkers weer aan de slag gaan... Ja, dan uh, heeft dat weer allerlei positieve gevolgen voor de economie. Ik krijg niet de indruk, Wilco, dat de oppositie daar in Den Haag... daar veel vertrouwen in heeft. Nee, maar dat hadden ze al niet. En dat hebben ze na vandaag natuurlijk ook niet gekregen. Uh, PVV en SP vinden dat het kabinet helemaal op de verkeerde weg is. Belastingverhogingen zijn volgens Wilders uit den boze. Uh, ook de SP vindt dat het kabinet veel te hard bezuinigt. Nou, uh, CDA en uh, D66 die, uh, zijn nog wel voor een aantal bezuinigingen te porren. Maar vinden dat het kabinet te weinig hervormt. Of toch nog te veel aan lastenverzwaring doet. Dus de oppositie is het er uh, allemaal niet of nauwelijks mee eens. Maar ja, de regeringspartijen zijn het er wel eens. Die vinden het ook goed dat er niet meer dan 6 miljard extra bezuinigd gaat worden. Nog meer erbij, dat zou volgens hen slecht zijn. Dus ja, aan, aan die politieke werkelijkheid is niks veranderd. Een Kamermeerderheid steunt het beleid en uh, de oppositie is uh, op hoofdlijnen tegen. En dan gaan we na 6 uur over verder praten met CDA-leider Siebrand Buma. Welke boom, dankjewel. De vader van Paul Verhaag, die hoort u zo, want zijn zoon die speelt vanavond in Oranje. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. In de Indiase stad Mumbai proberen duikers al de hele dag 18 Indiase marine mensen te redden. Ze zijn aan boord van een onderzeeboot waarop vanochtend vroeg een ongeluk gebeurde. De boot is na een explosie en een brand deels gezonken. Voor het lot van de matrozen wordt gevreesd in India. Onze correspondent Lucas Waagmeester. Uh, een hele dag na de explosie is nog steeds niet duidelijk, Lucas, of die 18 mannen aan boord nog in leven zijn. Hoe kan dat? Ja, een schip van 75 meter lang dat met zijn neus naar de bodem ligt. In een haven dat deels verwoest is door een paar enorme explosies. Hè. Het begint zo langzamerhand echt een zenuwslopend verhaal te worden wel. Die duikers die hebben inmiddels een gat gemaakt in de wand. Er zijn de eerste ruimtes ingegaan, is het, is het nieuws. Uh, een paar uur geleden sprak de admiraal van de marine hier. Hij zei dat er aanwijzingen zijn dat er een luchtbel zit in dat schip. En dat, dat het dus mogelijk is dat die mannen zich daar bevinden en dus nog in leven zijn... Maar hij zei er ook bij dat, uh, dat het wel een klein wonder zal zijn als ze nog leven. Uh, uh, we hopen op het beste, zegt hij, maar zijn voorbereid op het slechtste, zegt de hoogste marinebaas hier aan het einde van de middag. En is nou al duidelijk wat er is misgegaan? Ja, wordt inmiddels, uh, wat inmiddels wel is bevestigd door de marine is dat ook wapens die aan boord waren zijn geëxplodeerd. Uh, dat verklaart de enorme lichtshow ook die er... In het hele zuiden van Mumbai te zien is geweest vanochtend. Het schip lag volledig bewapend in de haven, dus er zijn ook torpedo's waren er aan boord, kruisraketten, echt zeer zware munitie. Dus normaal gesproken zeer goed beveiligd, hè? zelfs ook tegen eventuele explosies of een brand aan boord. Maar dat beveiligingssysteem van de wapenkamer heeft gefaald, zegt de marine. Of geeft de marine vanmiddag al toe. Um, waar die ontploffing is begonnen, wat de oorzaak is geweest? Dat hebben we nog niet helder. Het kan ook bijvoorbeeld een accu zijn geweest die ontploft is. Zo'n onderzeeboot heeft hele grote accu's aan boord om lang te kunnen duiken. Lang onder water te kunnen blijven. Maar ja, het, het blijft natuurlijk ook nog eens defensie waar dit gebeurt. Dus we krijgen sowieso niet alle informatie zomaar naar buiten. Dus ik denk ook echt dat het nog wel heel even duurt voordat het helder is uh, wat hier nou is misgegaan. Ja, het klinkt in ieder geval als een tamelijk bizar ongeluk, Lucas. Wat zijn de reacties in India? Hmm. Ja, vooral dat. Het is een bizar ongeluk. Uh, en het gaat daarnaast uh, over, er is, toch wel, er is echt wel geschrokken hier. Het gaat natuurlijk vooral ook over het marinearsenaal, dat zich werkelijk in gigantisch tempo aan het uitbreiden is op dit moment. India is zelfs zelf onderzeeërs aan het bouwen nu hè, dit schip was van Russische makelei. Maar India zit midden in een race met omliggende landen om, om dominantie in de in Indische Oceaan. Eh, China klopt aan de poort, India moet echt op volle kracht mee. Eh, dat is dé militair strategische prioriteit in deze regio op dit moment. En, en dan is het verlies gek genoeg van één zo'n onderzeeboot, toch heel, komt dan heel ongelegen. Je kunt je niet voorstellen wat een gigantisch hoeveelheid geld het kost. En specialisme en training bij de marine om zo'n schip in de vaart eh, te brengen en te houden. Maar het gaat natuurlijk nu op dit moment, he, naast het lot van de Indiase marine, uh, natuurlijk vooral over het lot van die 18 bemanningsleden. Het is hier morgen Independence Day, de nationale feestdag. Bij mij hier buiten wordt net het eerste vuurwerk al afgestoken. Dus uh, ja, dit maakt de sfeer daar rondom wat somber en vooral natuurlijk gespannen, zolang daar nog 18 mensen vastzitten in een schip onder water in de haven van Mumbai. Lucas Waagmeester, dank je wel. Landen van de velden, waar staan de files? De meeste files die staan zo'n beetje in het zuiden van het land. Wat opvalt is nu de file op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Harmelen en Nieuwebrug, 5 kilometer. Dan Odell met Grow Old with Me. De jongens die worden verdacht van een mishandeling van een man in Eindhoven. in januari van dit jaar. die verschenen vandaag voor de rechter. Er waren beelden van, die werden getoond op internet. en die zorgden voor heel veel ophef. Vandaag verschenen ze voor de rechter. en Matthijs Holtrop die volgt de zaak. Justitie eist straffen tot anderhalf jaar cel. tegen de vier jongens die aan de mishandeling meededen. Alle krijgen ze ook voorwaardelijke straffen. Tot een half jaar. Twee van de vier jongens worden verdacht van poging tot doodslag... en de andere twee verdacht van openlijke geweldpleging. De officier van justitie. Laf en zinloos geweld... waarbij met name het brute geweld van in het oog springt. Het slachtoffer dat tijdens de geweldsexplosie geen schijn van kans had... kon alleen maar hopen dat hij het er levend van af zou brengen. Dat het ook betrekkelijk goed voor hem is afgelopen... is niet dankzij, maar ondanks het handelen van de verdachte. Door dit soort zaken spreken mensen, andere mensen, niet meer aan. Omdat ze bang zijn dat ze de verkeerde persoon aanspreken... en vervolgens daarom in elkaar worden getimmerd. Volgens Erik de Mare, advocaat van hoofdverdachte Brent L... gaat het om gewone jongens die absoluut geen vechtersbazen zijn. Wellicht iets meer alcohol dan normaal, maar dat lijkt niet te spelen bij hem. Uh, uh, zijn avond was helemaal verpest door, eigenlijk door een medeverdachte, vindt hij zelf. Hij was in een vervelende stemming geraakt... Uh, de combinatie misschien van de confrontatie met slachtoffer... die iets heel vervelends zei, met, met, ja, met een soort impulsiviteit. Maar dat is verder uit onderzoek niet duidelijk geworden. Het is, het is gewoon een combinatie van een aantal dingen. Maar hij, uh, ja, wat, wat duidelijk is, dat hij het eigenlijk helemaal niet herkent in zichzelf. Er is iets getriggerd bij deze jongen. Uh, maar goed, aan de andere kant, het positieve ervan is dat... Uh, de, de rapporteurs, de beide rapporteurs, tot de conclusie komen... dat er eigenlijk helemaal niks met deze jongen aan de hand is. Integendeel dat het een buitengewoon sociaal voelende jongen is... en dat het werkelijk alleen maar een incident in de ogen van deze rapporteurs is... wat er, wat er is geweest en dat de kans op herhaling eigenlijk niet heel uh, wordt uh, gezien. Ook de vader van verdachte Tom K. schrok enorm toen hij zijn zoon terugzag op tv. Nou, heeft u kinderen...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 Hij vertelt zenuwachtig en emotioneel dat hij zich enorm schaamde... toen hij voor het eerst zijn eigen verwondingen zag. Dit is trouwens niet de echte stem van het slachtoffer. Het was voor mij onduidelijk wat er gebeurd was. Op zondag moest ik naar mijn ouders voor de nieuwjaarsreceptie. Daar werd ik uitgelachen. Op woensdag ging ik bij de politie aangifte doen. En daar zag ik het filmpje voor het eerst. Toen dacht ik, wat een geluk heb ik dat ik nog leef. Ik had medelijden met de verdachten. Ik dacht, die zijn niet goed. Tijdens de zitting worden excuses aangeboden. Maar volgens de advocaat van het slachtoffer is dat veel te laat. Nou ja, cliënt twijfelt natuurlijk wel wat aan de oprechtheid van die excuses. Uh, de verdachten hebben zich natuurlijk niet gemeld direct na de daad. Dus cliënt twijfelt een beetje aan de oprechtheid, omdat het natuurlijk op dit moment komt. Maar goed, cliënt heeft de excuses uh, aangehoord en daar wil hij het verder bij laten. Ja, maar nog niet aanvaard in die zin. Nou goed, er is hem gevraagd om het allemaal te vergeven. Ja, dat is op dit moment voor cliënt nog niet aan de orde. Maar hij wil het graag afsluiten verder. En ook door kunnen met het uh, ja, verder kunnen en het met rust laten. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. En dan de opstelling voor het Nederlands voetbalelftal vanavond... voor de oefenwedstrijd tegen Portugal vanavond. In de goal is dat vorm. rechtsback is verhaal. Uh, en Mart als en de vrij uh, speler in het centrum. Blind als linksback, De Guzman... Stroopman van de vaart uh, in het middenveld en lens van Persie en Robben. Meegeschreven, rechtsback is dus Verhaag. Paul Verhaag is de naam. Over twee weken wordt hij 30 jaar oud en hij speelt bij FC Augsburg in de Duitse Bundesliga. En dat is eigenlijk alles van, wat we van hem weten. Sjeu Verhaag, goedemiddag. Goedemiddag. De vader van Paul. Wat moeten we nog ja. meer van hem weten? Uh, ja, vraag u maar. Nou, vertel. Uh, hij is op de eerste plaats bijna 30 jaar. Dan denk je aan voetballers die toch wat jonger zijn als ze debuteren voor Oranje. De vraag is denk ik het meest prangend bij iedereen. Is hij er nu pas klaar voor? Uh, ik denk dat hij er eerder klaar voor zou zijn geweest. Maar mogelijk is hij het ook... Uh, ja, is hij niet uh, bekeken of uh, is een laadbloeier? Kan natuurlijk ook. Ja, is het zo? Want u kent u zoon natuurlijk als geen ander. Is het een laadbloeier? Mm, nou, ik... Hij speelt al uh, meer dan 300 betaald voetbal, op het, uh, meestal op het hoogste niveau. Dus uh, ja, als je je daar kunt handhaven, heb je toch wel iets in je macht. Ja, dus hij is geen laadbloeier. Uh, ja, goed in de ogen van de bondscoach misschien. Ja, Bert van Marwijk is hem wel eens bezig bekijken, maar hij heeft hem nooit echt uh, uitgenodigd. Nee, dat klopt. Was het een foutje van de oud-bondcoach? Moment Toen hij hem gezien heeft niet zijn beste wedstrijd gespeeld. Dat is mogelijk. Nee, want waarom was hij wel klaar voor Oranje in uw optiek? Nou, ik zeg niet dat ik dat beoordeel. Maar ik, eh, ik ken hem dus lang. Ik zie zijn eigenlijk elke, elke wedstrijd. zie ik. En eh, als is gewoon een constante speler die eh, meestal altijd zijn niveau houdt. Ja, had u wel gedacht dat hij ooit nog eens in Oranje terecht zou komen? Nee, we hadden dat met z'n allen eigenlijk niet meer opgeteld. Ook vanwege zijn leeftijd. En op, op die positie heeft hij enkele, enkele keuzes die je kan maken van jongere spelers... waar nog uh, waarschijnlijk nog wel rek in zit. Dus wij hadden het niet meer verwacht. Ja, hoe staat het uh, met Pauls zenuwen? Want hij staat van, mogelijk vanavond tegen niemand minder dan Cristiano Ronaldo. Nou, over het algemeen is het een rustige jongen die, uh, die kan relativeren. Die uh, natuurlijk een goede en gezonde wedstrijdspanning heeft. Op het moment zegt hij, als ik het veld opkom, dan is dat weg. Oh ja, hoe is het met uw zenuwen? Ja, ik vind het ook wel erg spannend, u op dit moment. Uh, uh, ja, goed, we zijn ook wel iets gewend, maar dit is toch iets bijzonders. Ik wens u een fijne avond. Ik ook, u ook. Monsieur Verhaag vanavond. Okay, de vader van Paul Verhaag, de rechtsbeek van Oranje vanavond tegen Portugal.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 RKK brengt morgenochtend live de hoogmis vanuit de kathedraal Notre-Dame in Parijs. Een hier Maria ten Hemel opneming, Morgenochtend om 11 uur bij RKK op Nederland 2. Dit is Radio 1. Het is half zes. Het NOS-journaal. Het krijgt van Mark Visser. De Egyptische interim-president Mansour heeft een noodtoestand uitgeroepen... voor de duur van een maand in Cairo, Alexandrië en Suez. En in tien provincies geldt voor de avond en nacht ook een uitgaansverbod. Volgens de Egyptische regering zijn er vandaag bij confrontaties... tussen het leger en aanhangers van de moslimbroederschap 95 doden gevallen. Volgens de moslimbroederschap is er bij buitensporig veel geweld gebruikt... en ligt de dodental veel hoger. Gesproken wordt van zeker 600 doden.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 En de Nederlands elftal draagt vanwege het overlijden van Prins Friso... vanavond een rouwband tijdens de oefenwedstrijd tegen Portugal. Voor het begin van de wedstrijd in Faro wordt een minuut stilte gehouden. Datzelfde gebeurt bij de wedstrijd van Jong Oranje in Tsjechië. Dat is het nieuwsoverzicht. En de weersverkrachting die krijgt u van Willemijn Hobert. Vannacht blijft het droog. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk aan toe... en het koelt af naar 9 graden landinwaarts en 14 aan zee... bij een zwak tot matige zuidelijke wind... Morgen is er flink wat bewolking. In het oosten start de dag wel zonnig. En het zuidwesten, dat is middags weer aan de beurt qua zon. Maar gedurende de dag dus veel bewolking en daar kan verspreid dan wat lichte regen of motregen uitvallen. De kans daarop is het grootste in het noordwesten. U hoeft echter geen grote hoeveelheden te verwachten. Het wordt morgen 19 graden op de Wadden, 20 langs de kust en een gaat of 24 in het zuidoosten van ons land. En daarbij staat er een matige, aan zeevrij krachtige zuidwestelijke wind. En die bewolking van morgen heeft te maken met de passage van een warmtefront... en de naam zegt het al. Dat is de voorste begrenzing van een portie zachtere lucht die onze kant op stroomt. Op vrijdag ligt het kwik op veel plaatsen rond 24 graden. De zon schijnt af en toe, maar zeker in de middag neemt de kans op een bui toe. En in het weekend zakt de temperatuur weer, met name op een zondag. En dan wordt de buienkans ook weer groter. En de verkeersinformatie kort na half zes, Jolanda van der Velde. Er staan 15 files en die zijn bij elkaar 45 kilometer lang... Uh, een paar files vallen maar op. Eentje op de A2 luik richting Maastricht, een beetje hardnekkig... bij knooppunt Europaplein 2 kilometer. De rechter reishok is dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen. Op de A12 Utrecht richting Den Haag... langzaam rijden tussen de meerder over 8 kilometer. En ook een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht centrum 3 kilometer, daar is de rechter reishok dicht. En op de A59 CXC richting Os... staat tussen Maden en knooppunt Hoijpolder 5 kilometer...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 De vijf over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nederland, u hebt het meegekregen vandaag, is nog steeds in recessie. Maar Europa als geheel is dat niet meer. In het tweede kwartaal groeide de economieën van de 17-euro-landen gemiddeld met 0,3 procent. In Frankrijk en Duitsland deed de economie het beter dan het Europese gemiddelde. Waarschijnlijk geen verrassing. Maar Kerstin Brzeski, econoom bij ING in Brussel, goedemiddag. Ja, Misschien toch wel een beetje voor Nederland, want met die krimp komt Nederland terecht in een rijtje met Italië, met Spanje, met Bulgarije. Dat is toch een klasje waar Nederland liever niet in thuis hoort. Hoe verklaart u dit? Nee, nee zeker niet. Um, dus Het blijft wel heel slecht nieuws uh, voor, voor Nederland. Uh, Nederland blijft op dit moment achter op, uh, op bijna de rest van Europa. Vooral ook de, de, de buurlanden, nou, als je kijkt naar, naar Duitsland, uh, naar Frankrijk, zelfs naar België. Maar waar, Overal, hoe komt dat, uh, dat Nederland niet meedraait? Komt vooral toch uh, door een beetje homemade probleem. Dus de, de Nederlandse huizenmarkt die weegt dus heel zwaar op het, op het uh, consumentenvertrouwen, uit de uitgaven van de consumptie, op, uh, op, op, op, de, op de welvaart. En dat is gewoon iets wat op dit moment uh, anders is. Uh, dan in, in, in de buurlanden hè, met de, de huizenmarkt komt er bij de bouwsector, die het gewoon slecht doet. In feite zie je gewoon dat um, de binnenlandse economie in, in Nederland op dit moment uh, voor geen meter draait, en dat elke positieve impuls vanuit het buitenland moet komen. Ja, want hoe komt het dan dat in Duitsland de consumptie wel beter is? Ja, in, in feite staan met beetje Duitsland en Nederland aan, aan twee extremen van de, van, van de hele bandbreedte. In, in, in Nederland is dus een groot probleem met de huizenmarkt. Dat heb je juist in Duitsland niet. Nou, daar stijgen de prijzen weer. Nadat ze gewoon jarenlang gewoon heel slecht waren. Maar nu, nu stijgen de prijzen weer. maar wat hebben zij eraan uh, gedaan? Want als daar, daarvan zou je kunnen leren hier in Nederland. Als in Duitsland ook die huizenmarkt slecht is geweest. Wat hebben zij dan gedaan waardoor het nu wel goed gaat? Nee. Ik denk dat je gewoon de, de systemen gewoon niet met elkaar kan vergelijken. Dus in, in Duitsland had je ook in de tweede helft van de jaren negentig ook een zeepbel uh, die, die, die leegliep. En vervolgens hadden we gewoon bij, bijna tien jaar gewoon, uh, van stagnerende uh, huizenprijzen. Nu met, met meer werkgelegenheid, met, met stijgende lonen, met een lage rente, trekt de huizenmarkt in, in Duitsland weer aan. Maar je kan deze twee niet met elkaar vergelijken. Het okay. punt is gewoon dat die bouwsector in Duitsland samen met de huizenmarkt een enorme bijdrage levert aan de groei. In ieder het tweede kwartaal. En dat groei is voldoende om ook dat vertrouwen op te peppen daar in Duitsland? Ja, en voor mij is er in Duitsland zeker op dit moment geen gebrek aan, aan positief vertrouwen. Als je kijkt gewoon een werkgelegenheid op een, op een recordniveau, um, overheidsfinanciën zijn op orde. Um, dus het, Duitsland rijdt op dit moment gewoon heel goed. Um, en dat geldt, nee, dat geldt helaas niet. En dat geldt niet per se voor Frankrijk. Hè? En toch zie je daar groei. Hoe verklaart u dat? Ja, Frankrijk is een beetje de, um, de, de positieve verrassing. Want het punt blijft nog um, dat de, de, de investeringen in Frankrijk nog steeds achterlopen. Dus op dit moment is het vooral de consumptie. Blijkbaar, ondanks alle hervormingsdiscussies in Frankrijk, geven de, de Fransen weer geld uit. Um, waarom? onverklaarbaar in feite. Maar als je kijkt... Dus ik bij ben Frankrijk ben ik toch een beetje voorzichtig... als we de komende twee kwartalen kijken... de tweede helft van dit jaar... denk ik toch dat Frankrijk nog, nog behoorlijk gaat tegenvallen. Waarom? Omdat gewoon... Um, Franse bedrijven hebben heel veel maaktaandelen verloren... internationaal. Um, en er moet toch nog heel veel gebeuren... op het gebied van structurele hervormingen. Ja, het blijft toch merkwaardig... die, die extreme situatie... het verschil tussen Nederland enerzijds... Frankrijk, Duitsland anderzijds. Zeker als je bedenkt dat Nederland als exportland... Eigenlijk toch zou moeten profiteren van de groei in de rest van Europa? Ja, in, in, inderdaad. Um... Maar vergeet niet, dus, uh, die, die Europese cijfers die worden sterk vertekend door Frankrijk en Duitsland. Um, de, de, in, in de andere landen gaat het nog niet zo goed. Dus we zien wel een einde aan de recessie in, in de eurozone. Maar omdat nu er is nog geen sprake van sterke groei. Als nu bijvoorbeeld Duitsland nog een aantal kwartalen zo gaat doorgroeien, uh, als ook al gewoon um, de Amerikaanse economie het goed blijft doen, als de, Chine de Chinese economie niet in een hard landing terechtkomt, dat dan denk ik dat ook gewoon in Nederland, gewoon in de tweede de helft van dit jaar gewoon de exporten weer gaan aantrekken... en daarmee ook een positieve bijdrage leveren. Ja, want ik denk dat Nederland alleen maar je achterloopt. Want er wordt wel gesproken nu over die Europese cijfers... Van er ontstaat een momentum. Maar zo optimistisch zou u toch nog niet willen zijn, begrijp ik moment. Ik denk dat op dit moment van vandaag een, een, een positieve dag. Hè. Het, het, het einde van de recessie in de eurozone als geheel is er. Dus al die, die doomscenario's die heel veel mensen altijd hadden, nou, die kunnen we eventjes weer in, in de kast stoppen. Maar het blijft natuurlijk zo dat we nog steeds met de, de, de fundamentele problemen he, te maken hebben. We hebben nog steeds een heel hoge werkloosheid in heel veel Zuid-Europese landen. We hebben nog steeds een gebrek aan, aan concurrentiekracht in, in Zuid-Europese landen. Dus het is wel een beetje het einde van het ellende is in zicht, maar dat herstel wat er nu begint... blijft in ieder geval nog een heel klein herstel. Oké, okay, nou kunnen we toch mooi mee doen. Een positieve dag, het einde van de ellende is in zicht. Karsten Bezerski, econoom bij ING in Brussel. Ik dank u hartelijk. Goedemiddag, we gaan door naar Paul Sanders in uh, Amersfoort vanmiddag. Paul, we hoorden je een uurtje geleden vertellen... dat websites als Marktplaats, eBay, erg populair zijn... omdat je daar tweedehands spullen kunt kopen. Lekker goedkopers uh, houden wij van in Nederland. En je beloofde, Paul, dat je naar een bedrijf zou gaan... dat het juist heel goed doet, dankzij de crisis. Welk bedrijf is dat? Ja, beloofd is beloofd, Tim. Inderdaad, ik sta bij een bedrijf dat, om het zo maar even te zeggen... baat heeft bij de crisis. Dat is BVA Auctions in Amersfoort. En Rob Meijer staat naast mij... Even, even kort, wat doet uw bedrijf? We zijn een online veilinghuis, wat voor bankencuratoren... maar ook voor commerciële opdrachtgevers uh, spullen verkoopt aan eindgebruikers online. En wat merkt u aan beide kanten eigenlijk, aan de koop- en inkoopkant van de crisis? Nou, er is een enorme toename uh, aan aanbod. Uh, je ziet gewoon uiteindelijk dat zo'n e-commerce platform uh, toch uh, zeer succesvol is. Uh, zowel in de financiële sfeer, insolventie, als uh, bij commerciële opdrachtgevers. En je ziet het aan de kopende klant, dat onze database van geregistreerde kopers, uh, zowel particulier als zakelijke uh, kopers, dat die ook uh, enorm groeiend is. Ja. U bent eigenlijk wel blij met de crisis? Uh, ben Uitza ik blij. Uit zakelijk oogpunt? Uh, nou ja, goed, we hebben, we hebben de druk. Dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. En ik denk dat we ook een goede partner zijn voor onze opdrachtgevers, uh, de manier waarop we het verkopen. Uh, dat houdt ook in dat we nu natuurlijk een enorm aanbod uh, te verwerken hebben. En daarvoor ook een enorm potentieel kopers zoeken. Ja. Het aanbod, u, u noemt het al. We staan namelijk, Tim, in een enorme loods met, uh, uh, nou, ik zal het een beetje omschrijven, tienduizenden dozen staan om ons heen. Wat er allemaal in zit, dat weet ik niet precies. Ik zie consumentenelektronica, ik zie buitenboordmotoren, ik zie fietsen, ik zie banden. Ik zie, uh, daarachter staan een paar hele mooie auto's, maar daarover later meer. Ik zie meubels. Wat, wat is dit allemaal voor spul? Ja, dit is uh, divers aanbod. Dit, is, uh, dit zijn goederen van, uh, van de domeinen. Uh, lege materieel, ex-lege materieel. Dit uh, zijn uh, zaken die we leeg moeten, hebben moeten halen op locatie. Die te klein waren om te veilen op locatie. Terwijl het meeste van het werk wat we doen, doen we eigenlijk op locatie. Laten we staan om logistieke kosten te voorkomen. En daarnaast uh, hebben we een grote partij uh, meubelen hier staan. Die we uh, in beheer hebben genomen. En die we zeg maar in kleinere veilingen uh, aan het uitponden zijn. Ja, en dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk de vierde boedel van de winkel bijvoorbeeld. Ja, dat is een groot dossier uh, wat, uh, wat veel voorraad had. En heel veel mensen komen daarop af. Merkt u dus inderdaad dat veel mensen ja, op zoek zijn naar een koopje... omdat ze thuis zelf ook de dubbeltjes om moeten draaien? Ja, zeker. zeker. Je ziet het gewoon. Het, het wordt allemaal online geveld. Dus we kunnen ook online heel veel bekijken en monitoren... hoe vaak er naar spullen wordt gekeken en hoe vaak mensen kopen... en of, het, of mensen terugkomen voor, voor aankoop. En je ziet die, weder, weder, die wederkerende koper steeds meer, meer, meer toenemen. En mensen worden natuurlijk ook eager met de startprijzen waar we mee beginnen. Dat zijn natuurlijk bedragen die ver onder de marktpleins liggen. En, en dat zijn nogmaals startbiedingen. Dat, zijn, dat is het openingsbod vanaf waar geboden gaat worden. Maar goed, de populariteit stijgt, stijgt iedere dag. Ja. Ja. Ik heb natuurlijk even op uw site gekeken. Ik zag daar bureaustoelen, ik zag daar ook katten... ...voor 1 euro staan. Ik zag ook een vliegtuig van 4,5 ton. Kortom, u heeft hier heel veel staan. En Tim, we gaan straks eventjes door deze hal lopen... om even een kijkje te nemen en een beetje te snuffelen... of er nog iets tussen zit ja. voor misschien jou. Tim, jij ja, gaat het over mooie auto's, een goede tweedehands. Ja. Ga jij maar eens even kijken. Ik zal, ik zal een leuk occasionnetje voor je uitzoeken. <laughs> Dank je, dat is later, Paul. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Noord-Groningen, in het aardbevingsgebied, daar ontstaan nieuwe initiatieven... om zelf de kracht van een beving te meten. Een groeiend aantal bedrijven meldt zich met zogenoemde trillingsmeters... die in huis kunnen worden geplaatst. Een sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen... die bouwt dan een heel netwerk van particuliere trillingsmeters. Inmiddels doen acht mensen mee, maar de belangstelling is groot. Op naar zolder. Er loopt een lange kabel...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 Met wetenschap. En dat vinden stelkundigen ook heel erg belangrijk. Maar het is meer, denk ik ook. Hè? Want het, het gaat ook wel echt ergens om. Het is niet meer een, en, uh, een speeltje. Het gaat hier ergens om. En uh, bovendien, uh, in, in het verleden was er nog eens een keer aan de hand... Uh, dat je een nacht moest wachten voordat het KNMI bevestigde. Is er wel of niet een beving geweest. En uh, met zo'n uh, kastje... Uh,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 uh, uitlezen zonder kabeltje, dus die kun je overal in je huis plaatsen. Dus wifi. Met wifi. Met wifi. Ja. Dus uh, blijkbaar uh, ook dat. Nou ja, en uh, nogmaals, waar we mee begonnen zijn, gewoon een stukje eigen nieuwsgierigheid bevredigen. Het tweede deel van een serie reportages van Rienk Kamer... over dat aardbevingsgebied in Noord-Groningen. Morgen de zorgen over de dijken in Groningen en een mogelijke oplossing. Bijna 10 voor 6. Waar staan de files, landen van de Velden? Die staan onder meer op de A2 van Luik naar Maastricht. Bij knopend Europaplein 2 kilometer. Kapotte uh, vrachtwagen, probleem met de versnellingsbak. Dat gaat waarschijnlijk nog een uurtje duren. De rechte reishok is dicht. En een ongeluk op de A28, volle richting Hogeveen. Tussen de wijk en Zuidwolde 2 kilometer. Het overduik op Twitter. Een uh, intrigerende tweet bracht me op het account van Apenstaat Frederik. 514 volgers. Zijn 2189ste tweet: Foto. Nu wordt er plots van alles duidelijk. met een linkje erbij. En dat brengt je bij zijn weblog: een verzameling van foto's. met als titel van het blog: Het nieuwe leven van mijn gestolen iPhone. Frederik de Bossere, goedemiddag. Goedemiddag. En daarvan gaan Hallo. we terug naar eind juli, het uh, moment dat uw smartphone werd gestolen. En u dacht, die zie ik nooit meer terug? Nee, inderdaad. Ik had er eigenlijk alle hoop uh, over opgegeven. Die stond als offline. Wanneer dat ik uh, online op mijn telefoon inlogde, stond die als offline. Dus ik dacht, die is met de noodzoon verdwenen. En toen dogen er oplossing foto's dus op in uw e-mailbox? Ja, dan dit weekend gebeurde er van alles met mijn telefoonboek, met mijn uh, contacten en zo... En dan zag ik dat er inderdaad foto's van een uh, Marokkaanse jongenman uh, aan het opduiken waren Dus mijn eigen foto's. En uh, waar waren die foto's genomen? Wat stond erop? Wat vertelde het verhaal? Wel, dus dat was dus blijkbaar mijn telefoon. Die zijn weggevonden had naar Marokko. Uh, en waar dus dat hij een nieuwe tussen eigenaar gevonden had... Uh, en die man ging natuurlijk graag aan de slag met zijn nieuwe, met zijn nieuwe speelgoed. Dus die man meteen uh, een aantal mooie foto's van zijn wagen, zijn horloge, zijn knappe vrienden, zijn coole vrienden. Uh, dus voilà, en dan kan ik nu allemaal live meevolgen. <laughs> Want dat ziet u elke dag gebeuren, dat zet u op een weblog en u geeft er ook commentaar bij. Waarom doet u dat? Wel, dat is zo'n stukje eigenlijk uh, vooral uit amusement. Uh, dus ik ben mijn telefoon kwijt, dat is uh, al een kleine pech. Uh, maar nu eigenlijk op deze manier kan ik er toch nog uh, een beetje lol aan blijven. En anderzijds is het ook wel uh, handig dat er uh, meer en meer mensen weten... dat je dat eigenlijk perfect kan doen met zo'n telefoon. Want je kunt het makkelijk instellen. Maar weet u ook zeker dat hij niet de dief is... maar iemand die hem gekocht heeft van iemand? Ik vermoed dat het zoiets zal zijn. Uh, nu, ik heb een aantal uh, Belgische telefoonnummers ook... die ik overgemaakt aan de politie. Dus ik vermoed dat zij de personen zijn... Uh, het ja, is zeg maar de carousel draaiende houden, uh, maar het feit dat onze vriend Said natuurlijk um, ja, identiek mijn toestel aan het gebruiken is, en mijn apps, um, mijn achtergronden, mijn foto's en zo vermoed ik dat hij wel weet waarom hij zo weinig voor zijn telefoon zal betaald hebben. Maar hij moet weten dat dat ding gestolen is, dat kan niet anders. Is dat niet een schending van zijn privacy? Uh, ik denk uh, naar de letter van de wet dat, uh, dat ik hier keihard zijn privacy aan het schenden ben, ja. Ja, maar dat neemt op de koop toe? Ik neem dat er met veel plezier bij. Waarom? Waarom? Omdat ik het, uh, ik zou uiteindelijk een beetje de wereld op zijn kop vinden. En moest ik zelf hiermee in de problemen komen. Uh, ja, ik zou dat echt een beetje een omgekeerde, omgekeerde wereld vinden. Ja, want inmiddels hebt u ook andere informatie op uw oude telefoon gevonden en naar de politie doorgespeeld. Dus er is goede hoop dat de dieven van uw smartphone in de kraag worden gegrepen. Walter is zeer goede hoop en uh, ook het hele alle aandacht die er rond kwam, heeft er ook voor gezorgd dat er uh, mensen ook heel bruikbare informatie naar mij gestuurd hebben. Uh, bijvoorbeeld zijn Facebook-profiel. Uh, ik ben ook in contact gekomen met andere uh, Gentenaars die ook hun telefoon gestolen zijn op dat moment. Dus veel kans dat die ook kunnen geholpen worden. Uh, ik heb ook gezien dat er bijvoorbeeld Marokkaanse gemeenschappen zijn die heel actief op fora. Uh, het achterhalen wie die man is. Of iemand die man kent. Uh, dus dat wordt wel gewaardeerd. En in, Alle de, hulp. en in de tussentijd leven we mee op uw blog het nieuwe leven van uw gestolen iPhone vanuit België. Frederik de Bosseren. Ik dank u hartelijk. Dankjewel. Prettige avond. hetzelfde. Die avond gaan we in met Snow Patrol. Just say yes. I'm running out of waste To make you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 Take my heart. Just say yes. No Patrol. Nieuws uit Egypte. Het Bericht komt binnen dat El Baradei, de vicepresident, zich terugtrekt als de, uit de regering. Het NOS Radio -journaal media -overzicht. en Journaal Mediaoverzicht. Het nieuws gaat ongetwijfeld ook verder ook over Egypte -verliefen. Ja, alle media natuurlijk en de Moslimbroederschap is trending topic op Twitter wereldwijd. Well, it's uh, the situation is very chaotic even in social media and very biased. People are tending to take sides and they are very extreme from both sides. Bij CNN vertelt een blogger dat de situatie erg chaotisch is, ook op de sociale media, en dat de standpunten erg extreem zijn. Maar zegt deze blogger, belangrijker is dat de overheid de persvrijheid met voeten treedt. I've learned that uh, the correspondent of Reuters have been arrested, along with several other photographers, and they have uh, deleted photos from their cameras. And also, a de Gale House loner van de Washington Post was threatened. An, uh, uh, uh, een in leg verslaggever van persbureau Reuters is gearresteerd en ook verschillende fotografen en overheidsfunctionarissen hebben foto's van de camera's van de fotografen gewist. Een verslaggever van de Washington Post werd bedreigd door politiemensen. Ze zouden haar in de benen schieten als ze niet stopte met schrijven. Een cameraman van de Britse zender Sky News is doodgeschoten... toen hij verslag deed van de onrust in Cairo. Of de kogel van de oproerpolitie kwam of van een demonstrant, dat is nog onduidelijk. In Noord-Holland gaan zoveel bedrijven failliet... dat het UWV de stroomontslagen medewerkers niet meer aan kan. Dat schrijft het Parool op de voorpagina. De krant geeft als voorbeeld de 180 werknemers van een elektronica-keten... die failliet is gegaan, die al sinds mei op hun geld wachten. Het gaat in totaal om honderden dossiers. Maastricht mag van de Raad van State drie koffieshops... naar het bedrijventerrein Eijsden maastricht verhuizen. De burgemeester van het aangrenzende Eijsden Margaten is daar niet blij mee. Het kan niet zo zijn dat de centrum van Maastricht schoongeveegd wordt... en dat dan de randen van Maastricht met de problemen opgezaald worden. Maar waar krijgt u dan heel concreet last van? ik bedoel, die rijden dan misschien wat meer auto's, maar zo erg is dat toch niet? Eh, drugsrunners eh, die hier keihard door de omgeving rijden. Eh, Gewelddelicten eh, die hier plaatsvinden. Mensen die aangehouden, staande gehouden worden, die wapenbezit hebben. Dit fragment komt van de Limburgse Omroep L1. En het terrein ligt ook vlak bij de Belgische gemeente Voeren. De burgemeester daar zegt zelfs dat hij bijzonder kwaad is. Dat schrijft onder meer de VRT op de site. Hij dreigt ermee de grenzen dicht te gooien. Na zessen hoort u die burgemeester Broers in onze uitzending. Van de Britse schrijfster Barbara Cartland zijn meer dan 660 liefdesromans verschenen. Cartland overleed in 2000. Na haar dood werden nog eens 160 manuscripten ontdekt. en die worden nu alsnog uitgegeven. Barbara Cartland heeft vele wijze lessen. Wanneer een in love with you. Whatever he is like he's very attractive he has a sort of excitement of his own because he is in love with you you see so it's only to say the men was be tall dark then my my hero is not so tall dark and I want tall talk exciting and I've always been in love with fair hair blue eyes been a rather stupid I'll tell you so it doesn't work out like that Als een man verliefd op je is zegt ze is hij altijd aantrekkelijk hij heeft vanzelf iets opwindends omdat hij verliefd is op jou het is wel zo dat voor mij een man lang moet zijn en donker haar moet hebben. Lang, donker en spannend. Maar ik ben altijd verliefd geworden op blonde, nogal stomme mannen. Dus het werkt niet zo. De boeken waren wel eh, populair. Barbara Carland, de liefdeslessen van de schrijfster. Nog eens 160 manuscripten worden uitgegeven. Ja, ze is 98 eens... geworden, hè? dus dan kan je nog wow. opschrijven. postuum succes. Deze week in... Vrijdagmiddag